4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Timmermans heeft de landsadvocaat opgedragen... zo snel mogelijk tot een akkoord te komen... met de tien weduwen van slachtoffers van het Nederlandse militairen in Indonesië. Vrouwen wezen een compensatie van 10.000 euro af... omdat weduwen van slachtoffers van het bloedbad in Rawagadee elk 20.000 euro van Nederland hadden gekregen. In Nieuwsuur zei minister Timmermans dat hetzelfde principe voorop moet staan. Schade van en spijt betuigen. FNV-interimvoorzitter Ton Heert stelt zich kandidaat om de FNV te gaan leiden... als die in mei opgaat in de nieuwe vakbeweging. Hij is nu interimvoorzitter van de FNV, de grootste vakcentrale van Nederland. Onlangs sloot hij samen met andere vakcentrales, werkgeversorganisaties... en het kabinet het Sociaal Akkoord. Eerder stelde Corrie van Breng zich al kandidaat. Zij is nu waarnemend voorzitter van ambtenarenvakbond Abfacabo. Binnenkort kunnen de leden voor het eerst een nieuwe voorzitter kiezen. De Nederlandse automobilist staat gemiddeld 52 uur in de file. Daarmee staat Nederland op de tweede plaats op de Europese file-ranglijst. Blijkt uit cijfers van het internationale bureau Intrix. Dat bedrijf levert en analyseert internationale verkeersinformatie. Alleen in België staan automobilisten langer in de file, gemiddeld 59 uur. Volgens Interic stond de Nederlander vorig jaar 15 minder in de file dan in 2011. Het bedrijf ziet een verband met de economie. De grootste daling van de files vond plaats in de landen waar de economie het slechtste aan toe is. Zoals Portugal en Spanje. Toen besluit het weer. Droog en opklaringen. Overdag in het midden en zuiden zonnige perioden. En het wordt een graad of 17. Donderdag een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Engeloe Goedemorgen, het is woensdag 24 april 2013. Volgens de legende is het vandaag precies 3197 jaar geleden... dat de Grieken trooien binnen verdrongen met een houten baard. Filii Davi, en Vandaag in 2005 werd kardinaal Jozef Ratzinger ingehuldigd als de 265ste paus van de Rooms-Katholieke Kerk. En het is de dag dat de Nederlandse wielerliefhebbers in 1999... op het puntje van hun voor de buis zaten... voor de finale van de Amstel Gold Race. Armstrong, ooit werd hij wereldkampioen. Toen ging die zoro. Nu gaat, gaat nu gaat hij aan. En wat kan Michael oh Kan hij het toch niet? Hij kan nog in het wiel blijven. Hij kan nog in het wiel blijven. Maar hij heeft een grotere versnelling. Nee hoor. Aan Armstrong, bogert. Bogert gaat naar de kant. Toe. ze zitten naast elkaar. Ze zitten naast elkaar. Ja, bogert, bogert, bogert. Ja, ja, bogert. En op 24 april 1533 kwam op slot Dillenburg een belangrijk landgenoot ter wereld. In het Britse vlak, Oranje, Nickvlak. Ongeveer de Konink van Innsbruik. Spanje je heb ik altijd geëerd. Goed zo. Generaties Nederlanders zijn opgegroeid met een koningin. Maar nu is het dan bijna zover. Nederland krijgt weer een koning. Vandaag, precies 480 jaar geleden, werd onze eerste koning geboren. 24 april 1533 kwam Willem van Oranje ter wereld. Iemand die alles weet van onze vader des vaderlands... is historicus en schrijver Koos Huizen. Vorig jaar verscheen zijn boek Nederland en het verhaal van Oranje. Meneer Huizen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, werd het de tijd voor een koning in Nederland? Het werd tijd voor een koning en u hebt helemaal gelijk dat hij de naam had... vader Vaderland vader Willem van Oranje. Maar het was geen koning, het was een prins. Hij moest, dat moest nog, het, zou nog 200 jaar duren voordat Oranjes koning werden. Maar we zijn helemaal gewend aan vrouwen en dit is waar. Dit is de eerste koning die we in 120 jaar krijgen. Willem van Oranje, ja toen nog prins. Dat weten we ook allemaal nog wel uit het Wilhelmus natuurlijk. Ik had beter moeten dus. opletten. Wat was het voor een man Willem van Oranje? Willem van Oranje was eigenlijk een, een eenvoudige Duitse graaf. Maar uh, hij erfde het prinsel van Oranje en een heleboel kapitaal erbij. Uh, trouwde daarna heel jong met een hele rijke erfdochter, Anna van Buren. En was toen stinkend rijk. En was aanvankelijk een heel lichtvoetige feestvierder. Die uh, geweldig veel collega's had. In, had in Brussel alleen al 280 koks in dienst. was geweldig rijk. En... Aanvankelijk zou je denken, nou dat was een vijf nummer en daarmee uit. Alleen later bleek dat hij zich heel erg juist uh, instelde op belangrijke zaken... en mm -hmm. dat principes als gewetensvrijheid en zo voor hem heel belangrijk waren. Maar als je hem jong bekijkt, zou je dat nooit verwacht hebben. Dus Prins Pils was niet eens zo toevallig later... Nee, iemand kan jong zijn en een vrolijke student en feestvierder... en later een heel serieus mens. Nou ja, dat was, uh, was in dit geval met Willem van Oranje ook... want die heeft later zich ja, heel druk gemaakt om protestanten vervolgd te werden. Mm -hmm. En in Nederland, ze probeerden de absolute macht van de Spaanse koning hierin te voeren... toen vond hij dat zo onverantwoord dat toen heeft hij daar heel fel stelling in genomen... En zich uitgesproken voor vrijheid en verdraagzaamheid. En als we dan even nog kijken naar uh, de jongere jaren van uh, deze Willem van Oranje. Uh, hij lag ook goed bij de vrouwen, of niet? Nou, ja, ja, ja dat lag hij wel. Uh, behalve dat hij natuurlijk door omstandigheden ook uh, meerdere vrouwen... Zijn eerste vrouw ging jong dood, Anna van Buur. Zijn tweede, Anna van Saxen. Die uh, is hij van gescheiden, want die werd later toch uh, wat gestoord, zoals het verhaal was. Oh. De derde vrouw die is ook weer overleden, Charlotte de Bourbon. En de vierde vrouw heeft hem overle overleefd toen hij uiteindelijk over vermoord geworden is. Zo, dat is nogal een historie met vrouwen. Ja, en hij ging met vrouwen. En uh, daartussendoor heeft hij ook nog wel eens eventjes uh, wat gedaan. Maar uh, dat, dat is naderhand wel voorzet om geweest. Omdat toen in een avondprogramma uh, dat heel veel aandacht kreeg in, in 1984. Hm. En zijn andere dingen waardoor hij nou bij ons de vader is vaderlands geworden is. Omdat hij zich zo vroeg al voor gewetensvrijheid inzette. Dat dat een beetje verwaarloosd was in die uitzending. Maar er zijn twee kanten aan deze figuur. En, en misschien nog een kant, we kennen hem ook als Willem de Zwijger. Nou, als we de afgelopen minuten van dit gesprek even, even uh, terughalen... dan zou ik zeggen, ja, zo'n stille man was het niet, toch? Nee, dat heeft meer te maken dat hij op een gegeven moment zo diplomatiek kon zijn... en op het verstandige moment wist te zwijgen. Dat wil zeggen, toen de koning van Frankrijk hem vertelde... dat de Spaanse koning hier tegen de protestanten ging optreden... omdat hij dacht dat zo'n vertrouweling dat wel wist... Toen lette hij niet merken dat dat nieuw voor hem was, maar zweeg. Oké, okay, dus het was uh, een, een, een, een slimme man ook. Het was een slimme diplomaat. Ja. Uh, uh, Willem van Oranje had uh, een uh, uh, republikeins verleden. Uh, wat vindt u als oud-politicus? Uh, uh, wat, wat moet de macht van een koning zijn? Ja, hij had een republikeins verleden. Nou, dat niet. Hij was een, een vorst uit die tijd, een prins. Maar... Hij zette zich in voor de vrijheid en het gevolg daarvan was dat Nederland een vrije republiek werd. Maar als je het nu hebt naar een huidige koning, dan zou ik zeggen een huidige koning moet natuurlijk geen macht hebben. Maar als een koning uh, probeert de bevolking bij elkaar te brengen, als hij probeert het beeld van Nederland naar buiten uit te dragen, dan kan dat heel nuttig zijn natuurlijk. En we hebben ervaren met koningin Beatrix dat ze dat heel stijlvol kon doen. Ja, Willem-Alexander wordt volgende week onze nieuwe koning. Moet hij zich nu laten inspireren door Willem van Oranje? Of aan zijn goed? Ik denk het wel, want nog steeds in een huidige democratie... zijn begrippen als vrijheid en verdraagzaamheid en eenheid... En dat wil zeggen dat je dus toch de verschillen van mensen herkent... hoewel ze één, één land vormen. Dat zijn wel belangrijke ideeën. Want zie je dat ook terug bij eerdere uh, staatshoofden in Nederland? Nou, je ziet wel bijvoorbeeld dat Wilhelmina in de tijd van uh, de, de strijd tegen de Duitsers, dus de Duitse bezetting vanuit Engeland... zich heel erg liet leiden door uh, de ideeën van Willem van Oranje. Dat was voor haar als het ware de inspiratiebron. En dat was zo sterk dat ze zeiden wel eens... nou, die Willemina, dat lijkt wel uh, Willem van Oranje in mantelpak. Dan hebben we het over veiligheid, over betrokkenheid bij het volk. Dat, dat soort eigenschappen? Nou, vooral omdat ze zich daar inzetten tegen onderdrukking. En voor ja. vrijheid en verdraagzaamheid, die tolerantiegedachte. En dat was natuurlijk met die nazi's, was dat het omgekeerde. Dus als zij dan uh, zich inzetten tegen onderdrukkers, dan had ze eigenlijk het idee, nou. Uh, Willem van Oranje, mijn voorvader, tegen de Spanjaarden, tegen Philips deed. Dat doe ik nu tegen Hitler. En als de mensen uh, moesten volhouden en onderdrukt werden in de concentratiekampen... dan dacht ze aan die brandstapels waar die uh, protestanten opgezet waren. En dan dacht ze, nou zie je wel, we zijn, toen hebben we overwonnen. Dus nu moeten we ook volhouden, want dan overwinnen we weer. Ja. En dus tot... dat was een beetje de inspiratieplot. Tot slot, wat hoopt u van onze nieuwe koning? Ik hoop dat hij in grote lijn natuurlijk gewoon uh, de lijn van zijn moeder... dat wil zeggen dat professionele voortzet. Mm -hmm. Maar ik hoop wel dat hij uh, wat soepeler communiceert. Meer communicatie. Ja, ik denk dat dat een goede set van zou zijn. En als ik zo kijk naar de televisieuitzending die er was... met, met Max, waar hij dat interview... dan zeg ik, nou, de aanleg is ervoor. Dat is mooi, want de Oranjes... die waren zelf niet zulke goede communicators, de laatste. En dat waren steeds de aangetrouwde. Klaus kon het wel... Bernard kon het wel, maar uh, koningin Beatrix communiceren in interviews of koningin Juliana, dat was nou niet hun sterkste kant. Nu, en, ik vond dat met, en ik dacht, nou met, uh, met Willem-Alexander dat, dat belooft wat. Volgende week dus de troonswisseling. Historicus en schrijver Koos Huizen, dank u wel. En vandaag is het 480 jaar geleden dat Willem van Oranje ter wereld kwam.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 15 minuten over 4 uur luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. Bij me aangeschoven is Bas Redeker. Wat vind je eigenlijk van het koningslied? Poeh. Um, <laughs> ik heb hem de hele dag in mijn hoofd gehad. Terwijl ik er eigenlijk al stiekem afscheid van genomen had. Dat is een beetje dubbel dus. Maar hij blijft in je hoofd hangen. Dat is wel een goed teken in ieder geval. Ik vind dat dus een iets minder goed teken. Maar goed, dat... <laughs> Dat is misschien mijn. Uh, de meningen ja. blijven verdeeld. Nou, wij zijn in ieder geval wakker, u bent wakker. De meeste mensen liggen nog lekker te slapen. Hoe dan ook, de kranten zijn dan nou weer op weg naar de kiosk en we nemen ze met u door. Te beginnen met trouw. Ja, want daarin valt uh, vandaag te lezen dat allerlei sociale projecten de wijken van Nederland niet veiliger maken. Dat concludeert socioloog Vasco Lup na twee jaar wetenschappelijk onderzoek. Hij noemt als voorbeeld de straatkoosjes waar gemeenten veel geld in stoppen. De socioloog bekeek alle bruikbare Nederlandse studies over straatcoaches, maar geen enkele harde cijfers toonden aan dat ze de jeugdoverlast en kleine criminaliteit terugdringen. Het effect van deze coaches die jongeren probeert te corrigeren is op zijn minst twijfelachtig, stelt de onderzoeker. Ja, de, de studie zet grote vraagtekens bij het gebruik van wijksport om risicojongeren ander sociaal gedrag aan te leren. De overheid moet heel voorzichtig zijn met het subsidiëren van vechtsporten, zoals boksen, stelt het onderzoek van LUP. Deze kunnen juist antisociaal en gewelddadig gedrag aanwakkeren. In het AD een interview met het jongste en misschien wel meest opvallende lid van het Nationaal Comité Inhuldiging, de 28-jarige internetondernemer Ben Woldring. Ja, de Groninger zorgt ervoor dat de festiviteiten volgende week dinsdag ook op internet van de grond komen. Bijvoorbeeld door een speciaal kanaal op YouTube en een app voor mobiele telefoons. De aankomende koning mag dus Woltering een goede bekende noemen. En dus was er geen moment van aarzeling toen hij gevraagd werd mee te doen. Ik wist meteen dat dit een once in a lifetime experience is, zegt hij. Is Spits tot slot een verhaal over een rampenplan voor het web. Namaak Twitter en nepnieuws worden namelijk sinds kort ingezet... bij het naspelen van een terreuraanslag, grote brand of ernstig ongeluk. Want ook de communicatieafdeling van de hulpdiensten moet in het internet tijdperk oefenen op een rampenoefening. Een paar weken geleden kregen de hulpdiensten in Noord-Holland-Noord zo'n oefening voorgeschoteld. Een rampenoefening waar geen rook of slachtoffer aan te pas kwam, maar wel een mediasimulator die de informatiedruk van pers en publiek nabootste. Die mediasimulator is ontwikkeld door e -assemble. Het bedrijf heeft een geavanceerde spelomgeving ontwikkeld waarin de rampen virtueel kunnen worden nagebootst. En nu is daar dus een mediasimulatie aan toegevoegd voor communicatiemedewerkers en burgemeesters. Dat en meer leest u vandaag in de Ochtendkranten. Was Dankjewel. En zo meteen ben je bij ons terug voor het laatste nieuws. Um, dan in dit programma de Amerikaanse basketbalcompetitie, Want die naderde de ontknoping. Ook vannacht stonden de lange mannen van de NBA weer te, tegenover elkaar. Het mooiste affiche was waarschijnlijk de wedstrijden tussen de Boston Celtics en de New York Knicks. Maar ook het sterrenteam van Miami Heat kwam in actie. Jan-Willem Zelderust van sportamerika.nl heeft het natuurlijk gekeken. Goedemorgen. Goedemorgen. De twee wedstrijden zijn inmiddels afgelopen. Wat is uh, eruit gekomen? Ah, ja, om eerlijk te zijn, uh, één van de wedstrijden is nog bezig. Oh, uh, de Boston Celtic en New York Knicks die, uh, die, die zijn nog bezig. worden staan, zitten nu in de laatste, de laatste acht minuten. Hoe staan ze ervoor? De, wedstrijd. En, uh, de Knicks die, die zijn uh, aan de winnende hand. Okay. Uh, die hebben de eerste wedstrijd ook al gewonnen. Dus, uh, dat, uh, dat, als zij 2-0 voorsprong nemen, hebben ze de twee eerste thuiswedstrijden uh, gewonnen. En dan moeten ze dan nu de komende twee wedstrijden naar, naar Boston. Uh, dus dan moeten ze maar eens kijken of ze daar uh, ook zo makkelijk kunnen winnen als ze dat thuis uh, gedaan hebben. En de wedstrijd van Miami Heat is al uh, gespeeld, zei je? Ja, die is al wel afgelopen. En uh, zoals verwacht uh, heeft Miami uh, gewoon gewonnen. Uh, Miami heeft, uh, kan een beetje op halve kracht vierwielend uh, uh, de eerste ronde door. Het was niet een hele spectaculaire wedstrijd, maar uh, uiteindelijk in het uh, in laatste kwart, het vierde kwart, hebben ze... Nou ja, eenvoudig de, de winst naar zich toe getrokken. Ja. Uh, als, we, als we even weer teruggaan naar de wedstrijd die nog bezig is, de New York Knicks. Uh, uh, wie steekt er daar op dit moment met kop en schouders boven de rest van de lange jongens uit? Nou, er kan er maar eentje zijn, dat is uh, Carmelo Anthony. Uh, Carmelo Anthony is al jarenlang een van de, van de betere spelers in de league. Alleen hij heeft altijd uh, het, het, uh, het commentaar gekregen dat hij voornamelijk heel goed kan scoren, maar verdedigen maar. Uh, nou ja, dat is nu uh, uh, enigszins uh, veranderd. Uh, hij heeft uh, zijn verdedigende taken wat meer serieus genomen. En daarnaast is hij uh, aanvallend uh, ook in één keer uh, veel beter geworden dit seizoen. Uh, vooral de laatste, de laatste paar weken is hij enorm opdreven. En dat is vandaag niet anders. Uh, vandaag heeft hij er ook alweer 34 in liggen. Nou. 34 punten, dat er staan. Ja. En uh, dat is, uh, nou ja, dat, hij is gewoon enorm, enorm goed bezig. Carmelo Anthony begint zich te ontpoppen als teamspeler. Zo ga je het inderdaad goed omschalen. Ja. Uh, uh, als je dan kijkt, uh, de Knicks gaan wellicht winnen, Miami Heat. Uh, uh, uh, mooie scoren. Uh, wat betekenen die uitslagen dan voor het verloop van de playoffs? Uh... Nou, kijk, als zij als zij nu winnen, dan gaat het, gaat om een best of seven serie. Dus dan betekent dat je minimaal vier wedstrijden moet winnen. Dat betekent dat ze er nog minimaal uh, nog minimaal twee moeten winnen. En uh, nou ja, thuis winnen is altijd net iets makkelijker dan uit uh, als je een heel stadion achter je hebt dat uh, wat voor jou juist. Mm -hmm. uh, maar goed, ja, dat betekent dat voor, voor de rest van de beleaf, als je 2-0 voor staat, uh, de, in percentage gewijs wordt het dan natuurlijk steeds moeilijker om, uh, om te winnen. Ja, is, is, is het is, is, is, is het dan ook uh, de eerste klap is een daalder waard? Ja, ja, ja, uiteraard winnen, winnen is winnen. Dus ik uh, bedoel, als, als je je thuiswedstrijden, als je als favoriet zeg maar, uh, begint aan de aan de series en je verliest meteen 1v2 thuiswedstrijden, dan uh, loop je wel een beetje achter de feiten aan. Ja. Dan geef je die je tegenstander toch hoop. En, en dus daarom is het goed om te zorgen dat je die je steeds thuis hebt ja. en meteen wint. dan heb je het heft in eigen handen. Dus in die zin uh, voor de Celtics en uh, voor de, de Bucks was van tevoren al bekend dat die uh, het gewoon een nul kans maakten. Maar voor de Celtics wordt het wel een steeds moeilijker verhaal als ze in de laatste zes minuten nu 15 punten achter staan en een dreigen op een tweede achterstand te komen. Om dan uh, nou ja, nog die, uh, die vier zegels uit, uh, uit uh, de, de bus te slepen. Hoe zien de, de komende dagen in de playoffs eruit? Uh, morgen wordt het interessant. Dan, uh, dan staat uh, een wedstrijd uh, tussen de San Antonio Spurs en de Los Angeles dus Lakers, op het programma. Mm -hmm. En dat zijn twee teams die de afgelopen tien jaar uh, de NBA geregeerd hebben. Uh, de, de, de Lakers hebben de laatste tien jaar uh, of twaalf jaar eigenlijk uh, vijf uh, titels gepakt en de, de San Antonio Spurs uh, vier. En hoe gaat het nu dus, met die LA Lakers? Ja, dat gaat niet zo goed. Dus uh, die, die hebben we net voordat de playoffs begonnen hun um, um, spelen. Kobe Bryant verloren met een blessure. En die hebben de eerste wedstrijd ook verloren. Uh, en ja, het, uh, het hele seizoen was eigenlijk de verdediging het probleem. Ja. Uh, maar, naar, uh, maar de eerste wedstrijd tegen de Spurs was in één keer ook de aanval een probleem. Niet heel raar, omdat Kobe Bryant uh, zo'n een derde van de aanval, uh, aanvallen op zich neemt uh, in zo'n wedstrijd. En die is in één keer weg. Ja, dus dat ja, zo'n sp ster speler dan... wegvalt, valt eigenlijk het hele team weg. Nou ja, dat is een beetje te veel wat groeien. maar ja, dat is goed. Dat, dat, dat valt wel een heel groot gedeelte weg. Dus er moeten andere jongens opstaan. En dat is dan, uh, niet, niet heel makkelijk. Uh, hij, uh, Kobe Bryant uh, moet je voorstellen is ongeveer. Nee, misschien wel de, de de Cristiano Ronaldo van, uh, van, van de NBA. Ja. Dus ja, dan, dan weet je wel als die wegvalt, uh, zeker bij een team, uh, met vijf teams in plaats van elf, uh, zoals bij voetbal. Dan ja dan, dat, dan valt er een hoop weg. Ja. Er worden deze week ook verschillende awards uitgereikt. De belangrijkste is die voor de meest waardevolle speler. Kunnen we daar nog wat bijzonders van verwachten? Wie wordt dat, denk je? Nou ja, bijzonder is het misschien een, een, niet, niet, niet zo'n goed woord... Als, als je het bedoelt in de zin van... Uh, komt, gaat daar een verrassing uh, uit voortkomen... dat is niet, niet de verwachting. De verwachting is dat LeBron James... Uh, de, de sterkspeler van de Miami Heat... Uh, die uh, die award met twee vingers in de neus uh, op gaat uh, strijken. Maar bijzonder is het wel omdat het de vierde keer is... in de afgelopen vijf jaar dat hij die award gaat winnen. En uh, dat betekent uh, dat hij eigenlijk... nou uh, heb ik eigenlijk de eerste sinds Michael Jordan in de jaren negentig die voor zo'n lange tijd uh, de, de NBA gedomineerd heeft. Ja. Ja, dat, is wel, dat is wel bijzonder ja. uh, uh, even, te noemen. Even de agenda erbij pakken, Jan-Willem. Uh, uh, de playoffs van de NBA, wanneer naderen die hun ontknoping? Begin juni. Begin, begin juni. Dan zullen de winnaars van uh, de twee conferences, de Western Conference de winnaar daarvan... en de Eastern Conference de winnaar daarvan, tegen elkaar uh, gaan spelen. En op, op en, uh, wie zet jij je geld in? Dat moet, ja, ik, moet, ik, moet, ik moet wel voor de Miami Heat kiezen. Die hebben gewoon, uh, verder weg het beste team. En, uh, de Oklahoma City Thunder, daar hebben we het nu niet over gehad. Maar die zijn in het Westen eigenlijk het best. Dat was ook de finale van afgelopen jaar. Die, uh, die zijn ook gewoon heel goed. Uh, dus, dus het is een, uh, een hele open strijd. Uh, dan als, wij, als die twee teams in de finale komen, belooft dat uh, wel spektakel. Maar dan zou ik toch uh, wel net voor de Heat gaan kiezen. We blijven het volgen. Jan-Willem Zelderust van Sportamerica.nl. Dankjewel. Graag Goeie Zometeen handen. gaan we het hier nu al wakker hebben over het legendarische spel Leisure Suit Larry. Martijn, jij hebt dat ook gespeeld, hè? Ik heb dat ooit gespeeld, als uh, toen was ik eigenlijk nog net iets te jong. Om, om, je kreeg er rode oortjes van? Ik kreeg er uh, rode oortjes van en, uh, en mensen naast mij, die waren een paar jaar ouder, die raakten <lacht> er zelfs een beetje opgeronden van Oké, okay, ja, nou, ja, nou, dan gaan we het zo meteen over hebben, want het spel wordt binnenkort weer uitgebracht. Maar eerst muziek van Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility.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 This ain't no regrets, and no most of no death, cause as we kiss goodbye, the sun sets, so we are history, the shadow covers me, the sky stem van Amy Winehouse. Tears dry on their own. Twee minuten voor half vijf. U luistert naar Nu al wakker, een programma van Omroep WNL op Radio 1. Het Nieuwsminuutje Mas Redeker. Ja, het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat oud-wielrenner Lance Armstrong zichzelf door met list en bedrog de Tour de France te winnen schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige zelfverrijking. Ook zou Armstrong de voorwaarden van zijn overeenkomst met de wielerploeg U.S. Postal hebben geschonden. Dat blijkt uit documenten die het departement dinsdag heeft ingediend bij de rechtbank in Washington. De U.S. Postal Service is namelijk een overheidsdienst en Justitie had eerder aangekondigd zich om die reden namens de overheid te zullen aansluiten bij de rechtszaak. Armstrongs voormalige ploeggenoot Floyd Landis tegen hem had aangespannen. Rotterdammers staan gemiddeld het langst in de file. Uit onderzoek van databreel Intix blijkt dat automobilisten daar gemiddeld 71 uur in de file staan. Utrecht, de nummer 2 van de ranglijst, staat slechts 61 uur stil. En het gemiddelde ligt overigens niet heel veel lager, dat is 52 uur. En toch zit er ook een positieve noot aan dit verhaal. Er is 15% minder file in Nederland. Europa eist dat autofabrikanten realistischer zijn over het verbruik van hun auto's. De cijfers die ze voorspiegelen zijn veel te rooskleurig. Het Europees parlement eist morgen voor heel Europa eerlijke, gelijkvormige tests. Voor consumenten is een lage CO2-uitstoot immers reden om te kiezen voor een bepaald type auto. En dan nu het weer van land's jongste weerman Stijn van Antwerpen warme lucht weet ons vandaag te bereiken. Temperaturen liggen dan ook hoog met 16 tot 21 graden. In het zuiden van het land, daar schijnt de zon het meest... terwijl het noorden toch wel gevoelig blijft voor bewolking en lichte regen. Vanavond en vannacht, valt er in het hele land wat lichte regen. De temperaturen die dalen tot 10 of 8 graden. Morgen overdag wederom wolkenvelden in het noorden van het land. In het zuiden de meeste zon. De temperaturen liggen dan ook het hoogst met 20 graden. Richting het weekend wisselvallige en lagere temperaturen. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Bas. Gamers kunnen binnenkort weer met rode oortjes achter de computer zitten. Het legendarische spel Leisure Suit Larry wordt namelijk opnieuw uitgebracht. De game uit 1987 krijgt een make-over. En Rob Ottens van onze gamesvrienden van XGN.com... weet precies waar we die rode oortjes van kunnen krijgen. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Even als leek, ik weet er helemaal niks van. Wat is Leisure Suit Larry precies voor spel? Uh, Lesjesuurde Leeuwen was eigenlijk een serie van uh, point-and-click uh, avonturen spellen... waarbij je dus gewoon op het uh, scherm op heel veel dingen kon klikken en zo een avontuur beleefde. En dat ging over uh, ja, Leeuwen natuurlijk, zoals de titel al zegt. En die heeft eigenlijk ja, 40 jaar uh, bij zijn moeder gewoond. En daar een tijdje heeft hij daar toch wel genoeg van. En gaat hij een keer op uh, avontuur en dan eigenlijk op zoek naar ja, romantiek vrouwen uitgaan. En uh, als missie in de game is het om uh, ja, voor de eerste keer seks te hebben. Dus eigenlijk is het de 40-year-old virgin, maar dan in vorm? Um, eigenlijk wel, ja. En een hele tijd voordat die film uitkwam. Dus uh, Larry was zeker als eerste. Kun je, kun je ons even meenemen in, in, in de gameplay van dat oude spel? Want hoe, hoe moest je dat dan doen? Hoe moest je nou uiteindelijk zorgen dat Larry zover kwam... dat hij voor het eerst seks kreeg? Nou, eigenlijk was het... Uh, het draaide eigenlijk niet echt om uh, de seks, maar eerder het uh, gebrek aan seks... en uh, de avonturen die uh, Larry beleefde om uh, dus uh, ja, de, de eerste vrouw tegen te komen. Maar wat moest hij en doen? Je, uh, ja, hij bestuurt. Jij krijgt eigenlijk verschillende omgevingen voor je op je scherm, zeg maar. Bijvoorbeeld een bar of een club of uh, gewoon de straat daarvoor. Een casino herinner ik me ook nog, volgens mij. Ja, inderdaad. Ja. En uh, daarvoor kun je op, op, op allemaal elementen klikken. En als je daar klikt, dan uh, maakt je een opmerking. Dus je klikt bijvoorbeeld op, uh, op de bar en dan kan hij een biertje bestellen. Of je klikt op een, uh, een leuke vrouw die aan de bar zit en dan begint hij uh, met haar te praten. En hoe moet hij haar dan versieren? Ja, er zijn allemaal verschillende opties eigenlijk te selecteren en het, uh, en het gesprek goed te laten verlopen. Maar Lewy is natuurlijk uh, niet zo handig. Hij heeft ook nog niet zoveel uh, ervaring met dat allemaal. Dus uh, meestal gaat het uh, helemaal fout. Het is ja. eigenlijk ook een leerzaam spel. Een leerzaam spel. Nou ja, uh, eigenlijk moet je het voorbeeld van Lewy niet echt uh, volgen. Want dan uh, kom je niet <lacht> heel erg verder. Heb je het zelf ook gespeeld toen in die tijd? Uh, nee, eigenlijk ben ik daar uh, wat te jong voor. De game komt uit uh, 1987. Uh, de serie is al doorgegaan, nog met de originele makers tot uh, 96. En daarna zijn er wat uh, andere delen uitgebracht die wat minder zijn. Maar nu uh, is het spel uh, dus, uh, ja, komt het opnieuw uit met een uh, nieuw jasje, helemaal uh, remake eigenlijk. Dus ziet grafisch ook een stuk beter uit. Want wat zien we in voor, dit uh, nieuwe spel dan? Het nieuwe spel is eigenlijk, de originele maker is teruggekeerd. Die heeft gezegd, nou ja, we willen eigenlijk die originele game opnieuw uitbrengen. Maar ook voor de nieuwe generatie in een nieuw jasje. En eigenlijk op de manier dat ik het echt wilde maken. Dus de foutjes zijn eruit gehaald. Er zijn nieuwe omgevingen toegevoegd. Er zijn nieuwe grappen toegevoegd. Dus het is niet een simpele remake. Maar het is echt een uitgebreide versie van het origineel met allemaal extra's. En de manier van het versieren van vrouwen is natuurlijk in de loop der tijd ook veranderd. Wat is nu nieuw in dit spel op dat gebied? Uh, ja, die zal nog steeds op dezelfde onhandige manier uh, daarmee bezig zijn de settings zijn ook niet uh, echt veranderd, speelt in dezelfde tijd af. Wat wel leuk is, is dat uh, ja, vroeger uh, ging alles via tekst bijvoorbeeld en uh, voor uh, deze remakes zijn alle teksten wel uh, ingesproken door uh, stemacteurs en dergelijke, dus dan komt alles wel wat meer tot leven. Kijk aan, en, en, en grafisch, want er zitten nogal wat mooie vrouwen in het spel, hoe, is dat ook uh, een stuk beter geworden hoe dat eruit ziet? Ja, het heeft nog steeds een beetje een, een cartoony-uiterlijk en dergelijke. Dus dat, uh, aan de stijl is niet heel veel veranderd. Maar het ziet er wel uh, veel scherper uit. Dus uh, inderdaad, op grafisch, grafisch gebied is op uh, vooruit gegaan. Ja, uh, het, uh, het uh, eerste deel, toen dat uitkwam in 87, dat was niet geheel onbesproken. Volgens mij waren er zelfs winkels die, uh, die het niet wilden verkopen. Hoe, hoe, hoe zat dat? Ja inderdaad, het was natuurlijk, uh, ja, de sexy in games en dergelijke is nog steeds een beetje een heikelpunt. toen uh, helemaal. En toen waren die inderdaad winkels, die uh, ja die zaten daar toch een beetje mee of ze dat nou wel in een winkel wilden aanbieden. En heel veel dus eigenlijk ook niet. Maar uiteindelijk moesten ze wel, want de vraag naar de uh, die was uh, zo groot dat ze eigenlijk niet om hem winkel konden. Nee, het was heel populair. Wat verwacht, wat verwacht je nu? Gaan ook winkels het nu weigeren, denk je? Ja, het leuke is dat, uh, dat de makers nu direct naar de fans eigenlijk zijn gegaan om het nieuwe deel uh, te financieren. Ze hebben vorig jaar gevraagd uh, ja, om fans uh, eigenlijk geld uh, op te opbrengen te En dat was als doel om een half miljoen op te halen. Uiteindelijk is er 650.000 dollar opgehaald om uh, dus de remake uh, eigenlijk te maken. Mm -hmm. En uh, daardoor zal het direct via internet uitgebracht worden. Dus uh, kunnen ze lekker om de winkel deze keer. En jij gaat het spel ook spelen, hoor ik. Ja, uiteraard. In juni komt hij uit. En ja, ik heb toen dus de originele eigenlijk gemist. Ik heb wel de latere delen wat gespeeld. Maar voor mij en heel veel andere gamers is het een mooie kans om de serie nu weer op te pakken. Nou Martijn, misschien voor jou ook weer een kans om het op te pakken dan. Het lijkt me enorm leuk om het weer eens te spelen. En dan zeker in zo'n nieuw jasje. Ja, dat lijkt me een goed idee. Rob, Rob Bottons, gamexpert van XGM.nl. Dank je wel hè. Ja, graag gedaan. Zometeen op deze zender een reportage over iets heel anders. Bent u al doodgegooid met alle koningsliederen? U krijgt er van ons nog een reportage bij. Maar eerst David Bowie. Zet twee rockhelden op één podium. Laat ze een Soul Classieker coveren... en je krijgt Mick Jagger en David Bowie dancing in The Street. Dit is Omroep WNL op Radio 1. Als het nu stopt, is het ook, allemaal, uh, is het ook helemaal goud. De woorden van Allard Amelink gistermiddag tegen onze verslaggever Annette Schut. Samen met zijn vriend Huyp Verhoeven schreef hij ook een koningslied... Je bent een koning. Hun succes is enorm, zeker na het floppen van het origineel onder leiding van John Eubank. De Britse Guardian vindt de zangers van de hit geen professionals, maar verrassend is het wel. Veldhuis in Kemper, aan de Munnik, Saskia en Serge en nu Huip en Allert? Ja, dat, uh, dit is een illuster rijtje, daar willen we wel in staan. Ja. Dat, uh, dat is helemaal goed. Want je bent een koning, Huip. Het is een tophit, hè? Ja, ja, het loopt erg goed. En uh, ja, ik denk, ja, gezien het aantal views en ook het feit dat we net vannacht uh, op 5 de itunes uh, charge binnen zijn gekomen, dat uh, ja, dan kan je toch langzaamaan gesprek van een tophit. <laughs> dat kan het niet ontkennen. <laughs> Daar zit je dan als kroonprins, je moeder, abdiceert. Plotsklap zak de moedje in de schoenen. Hoe vreemd voelt dat? Ja, het is behoorlijk vreemd. Uh, ook met name door alle aandacht die eraan uh, verbonden is. Dus dat is even wennen. Maar inmiddels uh, ja, is, het ook, is het ook dat vertrouwd. En hebben we een goede manager in de arm genomen... die dat allemaal keurig voor ons op een rijtje zet. Zodat, uh, zodat, we, zodat het leuke deel voor ons overblijft, zeg maar. En uh, ja, dat is... Uh, ja. Wij vinden het nog steeds erg grappig. En uh, ja, de, de aanslagen blijven binnenstromen. Onze manager zegt, ja, we gaan keuzes maken. <laughs> nou, dat zouden wij nooit op zijn gekomen. Maar die houdt dingen af waar we gewoon geen tijd voor hebben of waar we geen prioriteit aan moeten geven. Dus het is gewoon een eer dat ik hier ben. Ja, zo moet je het zeker zien. Ja. Ja. Ja. <laughs> ik zit hier bij twee topartiesten. Uh, ja, ja, zo ja, ik zou dat wel in. De, zo zou ik het wel aankondigen. Ja. Moet ik de troon bestijgen? Mijn kop wel op die munt. Je twijfelt en je vraagt je af of je het echt wel kunt. Maar willen. Even zonder dollar, jullie doen natuurlijk dit niet voor de kost. Uh, nee, totaal niet. Nee. Ja, en, en daar zijn we ook weer niet goed genoeg voor. Dus het is maar goed ook dat we hier niet van hoeven te leven. Nee, we hebben op de centenvereniging waar we zaten en elkaar van kennen, daar hebben we wel eens liedjes geschreven. En toen zeiden we, joh, die troonswisseling komt eraan. Daar moet een lachen nummer voor komen. Zullen wij eens een keer een pogingje wagen? Toen een avondje in de kroeg gezeten, toen stond het raamwerk eigenlijk wel. En vervolgens in de loop van de week een beetje die teksten ingevuld. Twee avondjes opgenomen, videoclipje geschoten in de middagje, twee uurtjes. Nou, op internet geknald en de rest is history, zeg maar. Je denkt, ik maak even een lachen nummertje. Wat kunnen jullie nou wat John Eubank niet kan? Nou, dat lachen, daar zit denk ik al uh, een uh, groot uh, voordeel. Uh, kijk, dat, wij hebben natuurlijk een beetje cabarettesk-achtig uh, uh, gebeuren. En uh, John Eubank heeft het vrij serieus uh, ingestoken. En ik denk toch dat, uh, ja, uh, uiteindelijk uh, denk ik dat Nederland toch meer een volk van la la la is dan van, uh, ja, hele hymnische hymnisch. gedragen hymnische teksten. Je bent een koning, koning. Versteek het wel. La la la nummer, dat is het hè? Ja, meezingen. Je kan het meezingen. En dat, uh, dat scoort, blijft. En daar zit een tekst in. Die vinden mensen heel erg leuk. En jullie dachten, daar gaan we mee scoren. Dat zetten we op een t-shirt. Ja, eindbaas van de bende, ja. Ja, dat is een zin die ontstaan is omdat het rijmde op uh, levende legende. <lacht> en uh, ja, zo zie je hoe die dingen ontstaan. Dus levende legende was er eerder dan eindbaas van de bende? Ja, ja toen was er iets van de bende. En toen dachten, ja, eindbaas, dat is het dan waarschijnlijk. En uh, dat is een beetje een eigen leven gaan leiden, ook weer. ja. Ja, en de Bibs van de Duitse kroes doet het goed. Dat zijn okay, de ik de vond twee, zelf het slipje van Marlies. Van wie komt die? Die komt van mij, ja. <laughs> je bent een fan. Zeker, ja. <laughs> Jij, je bent een slipje van Marlies. Bravo, Trent en Fries. Je bent Wim en Ruud en Dries. En als duo, zit er nog een vervolging? Dat kan ik uh, niet beloven, maar ik sluit het ook zeker niet uit. Want het werkt wel. Nou, ik vrees niet dat wij een uh, nieuwe Saskia-shertje gaan proberen te worden. Dus als mensen daarop hopen, helaas, dat wordt hem niet. Ook het uh, eindbaas van de bende-shirt de is een succes. Er zijn inmiddels al honderd exemplaren over de toonbank gegaan. U hoorde een gezellige reportage van Annette Schut. Met de oplossing in de zaken vaatstrijd DNA-onderzoek... officieel op de kaart gezet in Nederland. Het grootschalig DNA-onderzoek heeft daar sporen verdiend. Zelfs de FBI en forensische labs in de VS... willen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) weten... hoe het in een paar jaar groter achterstanden in onderzoeken heeft weggewerkt. Maar is ons DNA-onderzoek wel betrouwbaar genoeg? Zelfrechtadvocaat Joost Dionysus, eh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe betrouwbaar is DNA-onderzoek? Um, dat is geen hele sluitende uh, conclusie die je daaraan kunt, uh, kunt verbinden. Het uh, is natuurlijk een hele keten van onderzoekshandelingen... wetenschappelijke benaderingen, statistische berekeningen... die uiteindelijk leiden tot een, uh, een prachtig uh, rapport... wat in een uh, juridisch dossier uh, terechtkomt. En uh, in die keten van, uh, van veiligstellen... van het sporen, verpakken, verzenden... en vervolgens het, uh, het uh, vaststellen van het DNA-profiel... in die keten kan nogal uh, wat fout gaan. En uh, ja, dat uh, vertreint natuurlijk de kans op... een uh, op een positieve match. Ja, want hoe zit het met het DNA zelf? Het DNA zelf, dat is voor ieder mens uniek, geloof ik. Dus betekent dat dat nou ook als je een goed DNA-profiel hebt... Dat je, dat je met zekerheid uh, uh, iemand ergens aan kunt koppelen? Nee, dat is het niet. Het is een statistische benadering. DNA uh, is opgebouwd uit diverse bouwstenen. En uh, afhankelijk van het aantal bouwstenen dat gebruikt wordt... om uh, het DNA-profiel uh, vast te stellen... Uh, kun je zeggen hoe groot de kans is dat... Uh, het DNA-spoel afkomstig is van een andere persoon dan degene die als verdachte is, is aangemerkt. En dat gaat van een hele kleine kans. En de kleinste kans is 1 op 1 miljard. dat het, uh, dus het dna materiaal afkomstig is van een andere persoon dan die verdachte is. Dus dat leidt dan de conclusie. Tot een, een, een veel uh, ja, andere kansberekening. En uh, nou goed, op het moment dat je het over een kans van 1 op een miljoen, dan zouden we in Nederland al 16 potentiële tonoren van het DNA-materiaal kunnen rondlopen. Ja, dus hoe gevaarlijk is DNA-onderzoek dan, als we mogen concluderen... met betrekking tot bijvoorbeeld verdachtes? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk twee componenten in zo'n onderzoek... en wat je daar vervolgens mee doet in de zittingzaal... A, heb -hmm. je natuurlijk het onderzoek, het biologische onderzoek... wat plaatsvindt in het NRV. velo, nadat het sporen zijde gesteld... En daar komt uiteindelijk een berekening uit, een statistische berekening. Het is natuurlijk een, een rare gedachte uh, dat er bijvoorbeeld van iedereen DNA-materiaal uh, in de databank zou zitten. Dat is natuurlijk niet zo het geval. Dus het wordt altijd gerelateerd aan een relatief klein uh, uh, aantal DNA-profielen dat, uh, dat er is gezegd relatief. Uh, omdat er natuurlijk in absolute zin wel een aantal honderden profielen zijn... Um, daar komt een berekening uit. En vervolgens is het de kwestie van een vertaalslag maken van, die, uh, van het technische, deskundige, wetenschappelijke onderzoek. Nou ja, wat zegt dat nu in deze concrete zaak? Uh, waar is het sporen aangetroffen? Uh, hoe is het daar gekomen? Is het uh, via overdracht, via mensen? En als ik met u spreek, de lijven, dan uh, laat ik al wel wat speeksel op. Uh, doe kleding mogelijk achter. Als ik uh, uh, wat haarverlies heb, kan die haar ook uh, via andere kanalen weer ergens terechtkomen. Dat is belangrijk. Is er een logische verklaring? van een produceerde verdachte ja. uh, voor het aantreffen van DNA-onderzoek. En wat zegt het uiteindelijk over de betrokkenheid bij een strafbaar feit? Dus het hele beleid... totaalplaatje wordt eigenlijk bekeken ook daarnaast... naast het DNA-onderzoek, echt in de biologische manier? Ja, zeer zeker. Ja, ja. En dat is wel voorbehouden aan, uh, aan de juristen... Hè, om daar dan uh, van de wetenschappelijke benadering... ook een juridische benadering en een duiding aan te geven... Ja. van bewijswaarde naar bewijskracht in de strafzaak eigenlijk. En wat voor verdediging is er nu te voeren tegen zo'n DNA-onderzoek? Ja, dat hangt maar eenmaal af van, van wat voor uh, sporen zijn aangetroffen, waar zijn die aangetroffen... en uh, zijn er andere mogelijkheden uh, te bedenken voor het aantreffen van het DNA-materiaal op de plaatendelict... dan betrokkenheid bij de, de delict. Dat hangt maar net helemaal van, van de casuïstiek af. Mm -hmm. uh, en uiteraard is het ook aandacht uh, nodig vanuit de verdediging, uh, maar ook vanuit de rechtelijke macht een kritische blik. Maar ja, goed, is er iets in de keten van het onderzoek al misgegaan? Is er sprake van een volledig profiel of is er sprake van een mengprofiel van het DNA... Uh, uh, dat zijn allemaal belangrijke, belangrijke aspecten die je zeker niet uit het oog moet, moet verliezen. Nee. Nou willen ze in Amerika graag leren van het snelle werk van het NFI hier in Nederland. Wat kunnen zij van ons Nederlanders leren? Nou ja, nou, ik heb begrepen, en daarbij baseer ik mij uiteraard op wat ik in de media verneem. Want ik heb geen rechtstreekse contacten met, met de FBI. Uh, is het zo dat zij uh, gemiddeld zo'n 500 dagen nodig hebben of hadden voor het... Uh, het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel... Mm -hmm. terwijl het hier in Nederland schijnbaar nog 14 dagen kan. Ja, dat is een proces... Uh, waar ik verder weinig inzicht in heb, nogmaals, ik ben jurist en uh, daarmee zie ik uiteindelijk het eindresultaat van een rapportage. Maar waar dan de verschillen liggen in de benadering en de behandeling tussen ene enerzijds NRV in Nederland en anderzijds ja. hoe de FBI uh, daarmee omspringt, dat is voor mij onbekend. Het NRV kan ze in ieder geval in de VS uh, gaan leren hoe dat een stuk sneller kan dan dat het uh, nu gaat. Duidelijk verhaal, strafrecht. Uh, advocaat Joost Dionysius, uh, dank u wel voor uw toelichting. Premier Mark Rutte heeft volgens vele Nederlanders... maandag een helde daad verricht. Daarom wordt zometeen ook de voicemail van Mark Rutte ingesproken... door iemand die hem zeer dankbaar is. Maar eerst muziek, ze stond zondag en maandag in het ZeroDome. Ik mocht er zelf ook getuige van zijn. Het was fantastisch. Waarom hoor ik dat toch van iedereen... Ja, ze is een wereldster. En ze straalt het uit en ze zingt ook heel goed live. En dat is, dat zijn, ze is eigenlijk een van de weinigen die dat nog goed doet... van de zangeressen dan. En dus wil ik dit mooie moment uh, ook met jullie delen. Haar beste nummer van de avond. Love and Zap van Beyoncé. Heerlijk, Beyoncé en Love on Top. Zeven minuten voor vijf, Radio 1, Omroep WNL. Premier Mark Rutte heeft volgens veel Nederlanders maandag een heldendaad verricht. De minister-president was getuige van een verkeersongeluk in Den Haag. Rutte stond het slachtoffer bij en hield haar hand vast... terwijl iemand anders EHBO verleende. Joran Willigers van de VVD in Zwolle is blij met deze altruïstische daad... en spreekt daarom deze week de voicemail in van Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Hey Mark, Joram. Uh, je bent nu even niet bereikbaar, maar ik moet wel even iets kwijt. Je leverde eerste bijstand aan een vrouw die in een erg ongeval onder een vrachtwagen kwam. Je snelde naartoe, verrichtte hulp, hield haar hand vast en probeerde haar te kalmeren. In dit traagse incident heb je echt een voorbeeld gegeven hoe Nederlanders zich zouden moeten gedragen. De politiek zit vol moraalridders en opgeheven vingertjes. Maar practice what you preach zit er weinig bij. Bij een van de aars in de bonuscultuur. CDA's waarnaast de liefde ver over de koude akkers is verwaaid. En laten we eerlijk zijn, ook sommige VVD'ers voor wie liberalisme een woord is dat in onbruik is geraakt. Is je gedrag uitzonderlijk? Iedereen zou dit moeten doen. Maar ik heb mijn twijfels de laatste tijd dat het is bij Nederland. Ik ben wel eens bang dat we straks verhalen moeten vertellen hoe we van alles zagen gebeuren en aftakelen, maar helemaal niets deden. Terwijl mensen zichtbaar lijden, bedreigd worden of hulp nodig hebben... lopen landgenoten aan hen voorbij. Jij preekt eigen verantwoordelijkheid en een sterk burgerschap. Dat is precies wat je hebt laten zien. Het feit dat in deze bizarre situatie dit het eerste was wat in je opkwam... zegt niet zo over je premierschap, maar iets over je als mens. Deze in het oog springende daad zie je het je. Ook premiers zijn mensen. En dat heb je laten zien. Ronald Reagan, je staat naast zijn beeld in het Capitool in Amerika op de foto... zei ooit dat zij die zeggen dat er geen helden meer zijn... gewoon niet weten waar ze moeten kijken... Het was op zich wel een heldendaad. het was ook een voorbeelddaad... maar het was vooral een daad van goed burgerschap. Ieder land, ook Nederland, heeft iemand nodig die je een vlaag kan laten zien... waar we uiteindelijk als volk voor staan. Nou Mark, ik moet ze ophangen. Uh, Nederlanders zijn heel nuchter en met alle moeilijkheden in de wereld... is het ook niet nodig om je wekenlang te gaan eren. Maar toch dit. Men zegt wel eens dat karakter een boom is en reputatie zijn schaduw. De schaduw is hoe wij erover denken en de boom is de werkelijkheid. Dat zegt genoeg. Mark... Ik wens je een fijne avond. Joran Willekers van de VVD in Zwolle sprak de voicemail in... van onze nationale held Mark Rutte. In 2014 gaan we het WK winnen en in 2016 nemen we een hele lading eremetaal mee naar huis. Maar toch is er nog de nodige sceptis over Brazilië. De media trekken de veiligheid van het land nog vaak in twijfel. En dan helpt het niet dat er de afgelopen maand vijf bussen zijn verongelukt in de metropool Rio de Janeiro... met een aantal doden tot gevolg. Het stemt ons in ieder geval niet gerust. Onze correspondent ter plaatse is Floor Boon. Floor, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Het openbaar vervoer klinkt niet heel veilig in Rio de Janeiro. Nee, dat is het ook zeker niet. Ik zei zelf al, er zijn afgelopen maand, in de maand april, nu vijf ongelukken geweest die in ieder geval tot zeven doden hebben geleid. Dat is bij één ongeluk gebeurd. Dat was ook wel vrij uitzonderlijk, uh, begin april. Um, en daarna zijn er nog vier ongelukken geweest waar tussen de vier en de 29 gewonden per keer raakten. Hoe komt het dat die situatie daar zo gevaarlijk is uh, met het vervoer? Eigenlijk zijn het een aantal dingen. De wegen zijn niet heel goed, maar dat valt mee. Deze, het grote busongeluk dat gebeurde bij een uh, viaduct. dat over een andere weg heen ging. met een heel krakkemikkig uh, uh, vangheeltje. waar ik heb even zitten kijken. zelfs denk ik als ik er doorheen had geduwd. was ik er nog doorheen gegaan. Um, maar bovenal zijn de buschauffeurs vaak heel slecht getraind. en is er heel veel file. Um, dus, en bijna iedereen reist met de bus. want er zijn maar weinig metrolijnen. Dus het is dus een soort. Overbezet systeem. Um, en daarbij zit er nog een soort gek pervers systeem in dat buschauffeurs extra betaald krijgen als ze meer of als ze boven een bepaald kwotum aan mensen in hun bus hebben. Um, wat ervoor zorgt dat ze nog harder willen rijden of nog meer mensen in hun bus willen. Uh, daarbij de files, waardoor ze niet een dienstschema vaak kunnen halen en dan daarnaast als gekken gaan rijden om dat weer te kunnen inhalen. Dat zorgt ervoor dat het uh, niet altijd even veilig is hier. Dat kan toch niet zo, maar Daar wordt vast wel iets aan gedaan of iets over gezegd. Nou, gek genoeg, uh, vrij weinig. Um, eigenlijk na deze ongelukken, zelfs niet na het dodelijke ongeluk... er is wel wat protest in de media. Mensen kaarten het probleem aan en zeggen van... Uh, het systeem is niet meer toereikend. Uh, het is te vol, het is te veel. Maar er zijn nauwelijks toezeggingen van de gemeente... Uh, om ook echt daadwerkelijk iets aan, gaan, aan te gaan doen. En de politiek en, uh, dan? Nee, er gebeurt gebeurde eigenlijk vrij weinig. En gek genoeg... Kijk, in Nederland is het zo dat zelfs op het moment dat er uh, mensen het niet eens zijn met de tekst van een koningslied... ...dan uh, worden er petities gestart en gaat iedereen uh, op <tweet> de tekst. Maar hier, ja, en hier zit het tegendeel waar. Uh, mensen zijn eigenlijk heel gelaten, heel erg weinig politiek. Uh, ze houden meestal, dan halen ze hun schouders op en zeggen ze... ...ach, het is altijd al zo slecht, het zal toch nooit verbeteren. En uh, gaan ze door met mopperen en dan, en dan gaan ze weer verder. Kunnen we dan wel met een gerust hart naar het WK afreizen in, in Brazilië? Wat zegt dit over de veiligheid in het land? Ja, kijk, veiligheid op dit gebied en in deze stad met name. Want Rio is, Sao Paulo is ook niet echt uh, heel veilig. Maar op zich is Rio uh, uh, niet per se tekenend voor alle andere speelsteden. Um, die is wat betreft het openbaar voer zeker niet heel veilig. De Brazilianen zijn zelf ook bang eigenlijk, om met de bus te gaan. En nu is bang dat het een beetje een groot woord. Ik reis ook dagelijks met de bus en uh, ik, ik, ik, zit niet, ik sta geen doodangsten uit. Maar prettig is anders. Is, is, is het land uh, klaar voor de grote toernooien die eraan komen? Uh, ja, nee, eigenlijk nee. Eigenlijk zegt iedereen hier zegt nee. We zijn er echt uh, bij lange na niet klaar voor. Ze hebben hier een uh, gevleugelde uitspraak en dat is imagina naar kopa. Dat is zeggen ze eigenlijk van uh, ja, bedenk eens hoe het nu al is en laat staan hoe het tijdens het uh, WK moet zijn. Uh, of het nou ja. gaat om de infrastructuur, om de vliegvelden, om de bussen, om de veiligheid, om de gekke bureaucratische systemen, om alleen al een voetbalkaartje te kopen. Nee, mensen hebben er een heel hard hoofd in. Ja, Floor Boon in Rio de Janeiro. Dank je wel. Het is één minuut voor vijf. uur luisteren naar Nu Al Wakker op Radio 1. Het volgende uur hebben wij te gast de voorzitter van SGP Jongeren. En ook hebben we de nieuwe revue die speciale foto's heeft van Amalia. En die hebben ze ook geplaatst in het tijdschrift. Maar eerst het nieuws van het, de NOS met Mark Visser. Tot zometeen. Nu Al Wakker. WNL. Nieuws in de nacht.